Door al Negens met het NOS-journaal. In Turkije lopen sinds ruim een uur de eerste uitslagen binnen... van de parlements- en presidentsverkiezingen. Staatspersbureau Anadolu heeft cijfers gepubliceerd... na telling van ruim 50% van de stemmen bij de presidentsverkiezingen... staat president Erdogan op 56%. Zijn uitdager Muarram Ince van de CHP op 29%. Erdogans AK-partij staat bij de parlementsverkiezingen... na telling van 40% van de stemmen op 47%. Met steun van de nationalistische MHP op bijna 60 Deze resultaten zeggen nog weinig over het eindresultaat... omdat ze sterk afhankelijk zijn van waar als eerste de stemmen zijn geteld. Een landelijke trend wordt over een uur verwacht. In Brussel wordt weinig verwacht van de voorbereidende top over de opvang van migranten. Sinds vanmiddag praten 16 van de 28 EU-landen hierover. Dat wordt gezien als een voorbespreking voor de grote top van vrijdag. Premier Rutte zei dat hij niet erg optimistisch is. En ook bondskanselier Merkel verwacht deze week geen oplossing. Ze wil desnoods afspraken maken met een beperkt aantal EU-landen over een betere grensbewaking. De Italiaanse premier Conte presenteerde tijdens de vergadering een tienpuntenplan... Hij eist onder meer solidariteit van de andere lidstaten. In verschillende Europese landen zijn volgens Conte Centra nodig om mensen op te vangen. In de Formule 1 is Max Verstappen tweede geworden in de Grand Prix van Frankrijk. Dat is zijn derde podiumplek van het seizoen. Verstappen startte vanaf plaats vier, maar stond na de eerste bocht tweede. Dat hield hij de rest van de wedstrijd vol. De Brit Lewis Hamilton-wonderrace staat nu eerste in het algemeen klassement. En neemt die plek over van de Duitser Sebastian Vettel, die als vijfde eindigde. Het weer vanavond en vannacht overal droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen breekt in de loop van de dag de zon door. Wordt het 19 tot 23 graden. De dagen daarna veel zon bij maxima tussen 24 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis mooi van de ANBB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. Luistert naar ZFM Klassiek. Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur. Samenstelling en presentatie Ruud Jansen. Zondagavond 7 uur. ZFM Klassiek.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 Uh, Organisten en Robert Veyron, die speelt, uh, nee ik zeg Robert Veyron Lacroix, die speelt de klaversymbol. En op deze plaat staan uh, drie concerten, twee van uh, de heer Vivaldi en één van Boscoli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 Thank